Jack, ja, ja, Jack, Jack, tjakkeline, kom uit de kantine, zet voort koffie bij me thuis. Jack, ja, ja, Jack, tjakke, tjakkeline, kom uit de kantine, kom mee naar huis. Dan gaan we samen trouwen, zet je baantje aan de kant, en ben niet voor aan mij, ons thuis, je allerbeste klant. Oh, Jack, ja, ja, Jack, Jack, tjakkeline, kom uit de kantine. Kom bij me thuis. Bij ons in de kantine werkt een hele lieve meid. Met alles erop en alles eraan, de zo overzijt. Ze maakt voor ons de koffie klaar, dat doet ze reuze goed. Is altijd opgewekt van zin en heeft zo'n leuke toet. En ieder heeft het door en zingt dan ook, ik hoor. Oh, Jack, Jack, Jack, Jack, Jacqueline. Kom uit de kantine. Je voortaan koffie bij me thuis Tja, tja, Jack tjaka, die Kom uit de kantine, kom mee naar huis We gaan samen trouwen, zet je baantje aan de kant En breng niet voor de mij, ons uit jouw allerbeste klant Oh, tja, tja, Jack tjaka, die Kom uit de kantine, kom bij me thuis En ieder kijkt naar Schaftijd uit en ook naar Jacqueline. Om negen gaat de eerste fluit, je moet de kerel zien. De meest verstokte vrijgezel of een getrouwde vent. Ze rennen alle om het hart naar onze koffiedet. En ieder heeft het door en zingt dan ook in koor. Oh, Jack, Jack, Jack Jacqueline, Ik kom uit de die. En koffie bij me thuis. Oh, Jack, Jack, Jack, Jack, Kom uit de kantine, kom bij me thuis. Dan gaan we samen trouwen, zet je bandje aan de kant. En ben ik voortaan bij ons thuis, jouw allerbeste klant. Oh, Jack, Jack, Jack, Jack, Kom uit de kantine, kom bij me thuis. Nu is er van de week met Jacqueline wat gebeurt Het je dat ging trouw, het werd door iedereen bedreurd Met onze baas van 16 jaar en dat ging echt te ver Maar het aantal jaren dat hij dat, is hij ook miljonair Toen had ze heel gauw door, en hij kreeg een streepje voor Oh, ja ja Jacqueline Kom naar de kantine, zet voortaan koffie bij me thuis Ja ja ja ja, Jacqueline, kom uit de kantine, kom mee naar huis Dan gaan we samen trouwens, zet je baantje aan de kant En in die grote bij ons huis, je allerbeste klant Oh, Ja, Ja, ja Jacqueline